Met het NOS -journaal. De verdachte van oorlogsmisdaden die nog werd gezocht door het Joegoslavië tribunaal is opgepakt. Het is de Servische Kroaat Goran Hadjic. Er wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Kroatië tussen 1991 en 1995. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie verwelkomt de arrestatie. Volledige medewerking aan het tribunaal is de belangrijkste voorwaarde voor eventuele toetreding van Servië tot de EU. De verdachte van de moord op een echtpaar in Middelburg heeft vorig jaar juli het huis van hun dochter in brand gestoken. Het heeft het OM bevestigd. De man stak het huis van zijn ex-vriendin in Haarlem in brand en raakte daarbij zelf ernstig gewond. Hij lag maanden in het ziekenhuis en zou binnenkort voor de rechter moeten verschijnen voor de brandstichting. De 29-jarige man werd gisteren gearresteerd in Middelburg na een urenlange klopjacht. Hij zou de ouders van zijn ex-vriendin hebben omgebracht. De vrouw lag dood in huis, haar man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Overredacteur Bert Huisjes van Poont stapt in het nieuwe seizoen over naar Omroep WNL. Hij werkte sinds dus januari bij Poont als opvolger van Jan Dijkgraaf. Huisjes is gevraagd door WNL en moet de Omroep beter op de kaart brengen. Gemeente Alkmaar mag een deel van de prostitutieramen op de Achterdam sluiten. Raad van State heeft dat beslist omdat de vergeente geen vergunning wilde geven voor de 92 ramen. De Raad vindt het terecht dat de burgemeester van Alkmaar dat niet wilde omdat hij heeft vastgesteld dat de panden op de Achterdam zijn gekocht met crimineel geld. Tegen de uitspraak van de Raad is geen beroep meer mogelijk. Politie heeft vier Nederlanders opgepakt. die betrokken zijn geweest bij aanvallen op verschillende websites. waaronder de datingsite pepper.nl. Een paar weken geleden. De jongste verdachte is 17, de oudste 35. Het team Tech Crime van de Nationale Recherche kwam de vier op het spoor. door met een schelnaam een intern chatkanaal van de hackers binnen te dringen. Het weer, af en toe zon, ontstaan buien. met hier en daar kans op onweer bij een graad of 20. Morgen vrij veel bewolking met opnieuw buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Ouderijn en Nieuwegein-Zuid drie kilometer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. In Noord-Holland is de N9 Alkmaar den Helder. In beide richtingen dicht bij Julianendorp. Daar wordt een auto geborgen. Tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het Zon, zee, zandvoort en zomerhits ZOMERHITS Dit is de zomer van ZFM Goedemiddag ja, goedemiddag. Rudy, bedankt voor de volgende twee uur. Ja, Rudy, bedankt jongen. Het is een nieuw programma. Leen, staan. leuk. Ja, leuk. Ik ga lekker van de zon genieten. Ik ja. ben jaloers, dat wil ik ook. <laughs> nou, ik niet hoor. Ik Gaan doe ik het straks brug. al om vier uur van de zon genieten. Ik Als hou. hij er dan nog is. Nee, dus die weg. Is hij dan weg? Ja, ik hou van regen. Ik hou van regen, daarom vond ik het maandag ook een heerlijke dag. Helemaal gek Wekker. En zondag, en zaterdag, Z oh, okay, en donderdag. Okay. Uh... Maar goed, in ieder geval, we zijn er weer met de jaren, dames en heren ja. Goedemiddag, Maurice is er weer, ik ben er ook weer Ja, dat klopt, en, de jury uh... is er ook alweer Is de jury er ook? Ja Oh, wat leuk Die zijn heel snel vandaag Ja, die zijn wel erg, ja, erg snel vandaag Die willen ook op tijd weer weg, dan weet je dat alvast Oké, okay, nou ja, ze zullen toch tot vijf over half drie moeten wachten Want ja. dan komt uh, het raar lopen natuurlijk Ja, half drie komt raar lopen maar... Half drie, ja ja, maar goed, voor het afgelopen is het vijf drie. Oh. Ja, het is niet anders. Moet je niet tegen de jury vertellen? Oh. Lopen ze nou de deur uit? Ja. Nou gaat er al eentje weg. Ja. Wat doe je nou? Nee, nee dat is Rudy. Oh, nee, die is nog niet weg. Nee. Oké, okay, Rudy is onze. Uh, uh, ja, die zit tegenwoordig voor ons gezellig. Ja. Dat is, is wel makkelijk. Gewoon lekker een lunchprogramma. Tenminste, deze week. En, uh, dat wordt allemaal gezellig. Ja. Um, wij gaan uh, weer ons ding doen, dames en heren. Ik heb vandaag, uh, omdat ik gisteravond nogal laat thuis was, uh, om vier uur, om even over vier uur zelfs, want ik moet werken gisteravond, heb ik uh, geen LP's meegenomen. En ik heb ook geen mailtje gestuurd vandaag. Nee, dat zag ik. Nee, daar had ik geen tijd meer voor. Dus nou gaan we gewoon uh, twee uur uh, de Sound of Silence draaien? Ja. Mooi. Ja. <laughs> oh, we mochten nu nog niet beginnen? Nee. Oh, jammer. <laughs> Nee man, ik heb lekker allemaal oude singeltjes bij elkaar gezocht weer Dus we maken vandaag ons uh, een programma dat heet Singles met Stijl, ofzo uh, ja, ja, Singles met Swingers Ja, en weet ik het allemaal en, Nee, wat het goed is komt er ook nog gast vandaag langs, als, als het goed is. is Als het goed is Dat is altijd maar de vraag Dat he? is altijd maar de vraag of ze komen Of Nabil komt Ja, hallo, Nabil, Waar zit je? Jo. Nou, we zien het wel. Um, in ieder geval gaan we lekker uh, singeltjes draaien in ieder geval. En we kijken wel als onze gast komt opdraven wat hij allemaal bij zich heeft. Um, Welke singeltje we... beginnen we mee? Wij beginnen met een uh, band uit Engeland. Of het is, het is denk ik zelfs een Ierse band. Uh, die heet Steel Eyes Pen. Dat is een uh, lekker swingend nummer. En het gaat over een hoed. Over een hoed? Ja, het gaat over een hoed. Joe Cocker, you can leave your head on. Nee, oh. all around my head. <laughs> Oké, okay, ja, dat is ook een optie. Dat ja, is ook een optie. All around my head, dames en heren, is de eerste die we gaan draaien vandaag. En dat is uh, natuurlijk de band Still Eyes, All around my head, I will wear. reason why I'm wearing it It's all for my true love Who's far, far away I had still I Span. een fantastische plaat uit de 70 jaren. Het is ook een hele grote hit geweest. En het is van oorsprong een, uh, in ieder geval een Iers uh, liedje. En dat allemaal in een, uh, ja, een beetje rockende, lekkere, rockende versie. En daar hou ik wel van. Oké, okay, de volgende plaat. We blijven het een beetje zomers houden, dames en heren. Want het is toevallig vandaag een beetje aardig weer. En uh, dat bewijst zich ook dat de trein naar Zandvoort weer aardig vol zat. En dat er weer aardig mensen werden uitgelaten uit die trein op het station. Dus dat is wel leuk. Surfplanken, zag ik allemaal alweer. Dus het is goed weer. Daar gaat het om. En dat mag ook wel na het pokken weer van de afgelopen nou ja, ja. Gisteren was het ook mooi weer. Gisteren was het ook aardig, ja. Ja. Ik heb vanmorgen zelfs alweer even in de tuin gezeten. Oh, heerlijk. Dat ja. heb ik ook gedaan vanochtend. Ja. Ik zat weer even heerlijk in de tuin te ontbijten en zo. Nou, lekker. Leekjes. Ja. Was maar... er ook zon in Beverwijk dan? Er was ook zon in Beverwijk? Nee, wat vervelend. Ja, ja dat is toch helemaal zo. Ik Meestal dacht dat nee. het alleen in sommige Zandvoort was. Nee, Beverwijk heeft ook wel een zon. Okay. Maar dat komt omdat het kanaal ertussen zit. Het kan wel, het kan wel eens zijn dat wij bijvoorbeeld praten. Dan weer hebben. En dan zit dat kanaal ertussen en dan hangen de buien aan de andere kant. En die komen ja. dan niet over het water heen of zo. Of net andersom. Dat kan, dat dat kan natuurlijk. Kan. Um, goed. De Beach Boys gaan we doen. Ook een lekker zomers nummer. En dat nummer dat heet Sloep John B. We come on Sloop John B. Met Sloop Jambi, gigantische grote hit uit de jaren 60. Ja, ik heb vandaag uh, weer eens dus een beetje oude singeltjes in mijn singelkast gedoken Dames en heren, of ik ben in mijn singelkast gedoken En uh, ik vond toch weer juweeltjes daartussen En die gaan we in de loop van het programma draaien Samen met uh, wat El die onze gast van vandaag, Nabil, meegenomen heeft Hij wil alleen niet van de microfoon, dus uh, de, Dat hij, gaat wel lukken hoor ik vandaag hem, ja. Hij gaat hem helemaal landen ik ben niet zo'n uh, microfoon gefuurd. Nee, nee, jij bent niet zo'n microfoon gefuurd. Nou, oké, okay, maakt niet uit. In ieder geval uh, heeft hij een uh, aantal aardige LPs meegenomen, dames en heren. En daar gaan we ook natuurlijk wat van draaien. In dit programma De Vinyljaren, waarin wij uitsluitend muziek draaien van het goede oude vinyl. En uh, de verwachtingen zijn toch wel dat het vinyl de CD echt gaat overleven. En dat gaat ook echt gebeuren, want de CD is al bijna uh, uit. Ja, daar streven we ook voor, hè? Uh -huh. We streven er ook voor dat viniel uh, vinyl cd overleeft. Ja, natuurlijk. Vinyl moet overleven. Cd, uh, ja. cd is bijna geweest. Dat houdt ja, maar meer. dat komt door de digitale tijdperk, door de mp3'tjes en zo. Tuurlijk. Uh, al dat mechanische gedoe kan alleen maar stuk gaan. Oké, okay, we gaan lekker door met de volgende plaat. dames en Dat is een hele oude. Hij is van mijn moeder geweest zelfs. Die kocht hem ooit nog eens. Dat weet ik nog. Of volgens mij heb ik hem zelf een keertje voor de verjaardag gegeven. Dat zou best eens kunnen. In ieder geval is het iets uit, uh, nou, ik denk 57, 58. Het is een hele oude... Hij uh, kraakt ook goed, moet ik zeggen. En, uh, en uh, hij, doet me altijd, ja, het, hij doet me altijd denken aan een, aan een non waar ik vroeger les van had. Die heette Zuster Berendine. En daar moet ik altijd aan denken. De Zuster Berendine, dat was echt zo'n zo strenge non op de kleuterschool, weet je wat. Dat had je toen nog tegenwoordig, is dat niet meer. Maar toen had je dat oh, nog. En uh, daar moest ik bij deze plaat altijd aan denken. De plaat van Pat Boon. en nummer heet Bernadine. Juist, daar komt hij. You're in beautiful shape for the shape you're in And I'm in shape for Bernadine Oh, Bernadine Oh, oh, oh, Bernadine <laughs> When you wander into my dreams at night Your remarkable form is a pure delight I go, go, go for Bernadine Bernadine, Bernadine You're a little bit like every girl I've ever seen All your separate parts are not unknown But the way you assemble them's all your own All yours and mine, dear Bernadine All yours and mine, dear Bern Say you'll wait for me out by the rocket base And we'll both blast off into outer space At oh, oh, oh, oh, Bernadine Bernadine, Bernadine Come away with me now in the rocket propelled machine We'll come home by the way On side of shangri and there I'll stay with Bernardine. I'll stay with Bernardine. There I'll stay with Bernardine. <laughs> ik denk, ik zal me benieuwen je op tijd erop bent. Tuurlijk, dat is gewoon een perfecte timing die we hebben. Ja, maar je moet het niet vergeten. De supplies in de jaren 15 duurden maar twee minuten hoor. Ja, nee, dat gaat ja. toch helemaal goed. <laughs> ik ben er toch? Goed, je bent is dus geen stilte gevallen. Helemaal goed. Nee. Maar okay. ik weet niet wat we hier nadoen. Nou, dat ga ik je nu vertellen. <laughs> Want onze, onze gastdames... Hier, af, soms komt er iemand binnenlopen en die, die levert dan gewoon een aantal LP's aan. en zo. Dus, nou, dan mogen we dat voor draaien. Dat vind ik wel leuk. Het mij ook weer dat ik zelf niet hoef te zoeken. Dat is altijd handig. Ja. Nummer 2 van kal 2. Dan weet je dat ook vast. Mooi. Um, en dat gaan we nu dus doen met een prachtige plaat Die, uh, die heet De uh, Mama's en de Papa's, kent u die nog? Ja, dat was een hele bekende band The Best of the Mama's en de Papa's John Phillips, uh, Michelle, Michelle Phillips Kes uh, heette de Mama Kes Zat erbij, en nog een figuur, meneer Doherty Geloof ik heette die Maar daar weet ik zijn voornaam even niet van Nou, dat komt allemaal ook wel weer, maakt allemaal niet uit uh, Bent die bekend is geworden van een aantal knallers van dit Zoals natuurlijk Monday, Monday en California Dreaming Maar die doe ik nou eens lekker niet Want die hoort u gauw vaak genoeg en daarom neem ik een heel ander nummer van deze plaat. Um, the Best of the Mama's and the Papa's. En het nummer heet I Saw Her Again. You zijn ze de mama's en de papa's. I Saw Her Again Last Night And you know that I shouldn't. Just bring her along, that's not right If I could, stad van de mama's en de papa's. Een bekend liedje eind jaren 60, Zo'n beetje. Ja. Nou ja, u kent de, de, de periode wel natuurlijk. Tijd van de Pla flower power 66, 67. Uh, bekend eigenlijk van een, uh, van een, uh, van een uh, bekend... Uh, Songschrijvers gebeuren wat in, uh, in Los Angeles plaatsvond. Dat heette Tin Pan Alley. En dat waren een aantal bekende uh, songwriters, waaronder dus John Phillips. Van, uh, van de mama's en de papa's. Die daar deel van uitmaakten en die dus heel veel hits uh, schreven in die tijd. Uh, een andere plaat waar ik eigenlijk niet zo gek veel van weet. Uh, dat is eigenlijk belachelijk, natuurlijk. Maar ja, goed, onze gast heeft hem meegenomen. En uh, dat is een, uh, een plaat van Neil Diamond. En uh, het is een hele beroemde plaat van hem. Maar ik, ik, ken er, ik weet er weinig van, eerlijk gezegd. Dan moet ik ja, komt dat 1975? Ja, dat Kijk, weet hij wel. weet het weer, het is niet te geloven ja. <laughs> <laughs> Ik weet alleen dat hij in 1975 oh, komt en daar haalt het oh. bij op <laughs> Oké, okay. Jonathan Leventon Livingston Seagull heet de plaat En de, dat is een film En de muziek voor, en de woorden en zo van die film zijn allemaal geschreven door Neil Diamond Nou, het, uh, ik vind het wel mooi, want ik weet dat het mooie muziek is Dus we beginnen gewoon met de proloog, oftewel de prologue hier is Jonathan Livingston Seagull, oftewel Neil Diamond. muziek, hè? Ja. ja geschreven door, door Neil Diamond. U hoorde hem hier niet zingen, maar dat komt later nog wel. Want eh, we gaan nog wel een stuk van deze prachtige plaat draaien. Jonathan Livingston Seagull. En dat is van een film waarvoor Neil Diamond dus de teksten en de, en de muziek, de liedteksten althans natuurlijk, en de muziek geschreven heeft. En daar gaan we vast nog wel wat meer van draaien. Twee uur. Komt u straks. Nu even over naar David Gates. Want onze Nabil die heeft prachtige platen meegenomen, dames en heren. Uh, zeer verrassend. Heel mooi. Uh, uh, hij wil zelf niks, niks zeggen door de microfoon. Dus da dat uh... oh, komt straks wel. Dat komt straks wel. We hebben even een fles jenever uh, bij hem neergezet. En, uh, dat is Komt het spraakwater. Wel, wel. wel. David Gates had ik het over. David Gates werd bekend, natuurlijk, met de band Brad. Dames en heren, waar ze gigantische hits mee. Yeah. scoorden. zoals bijvoorbeeld The Guitar Man. Uh, Baby, I want you. En If. En dat soort prachtige nummers allemaal. En de, de man heeft een fantastische, fantastische stem. Um, maar uh, nadat uh, Brad uit elkaar was gevallen, of misschien wel ook tijdens Brad, uh, is hij ook een beetje op de solo toegegaan. En heeft een prachtige plaat gemaakt. En die LP, uh, die heet gewoon David Gates, uh, First. Uh, dus dat betekent dat het zijn eerste solo plaat was. Nou, dat is dus duidelijk. First heet de plaat en er staat een heel bekend nummer op, wat ik zelf te gek vind. Vooral vanwege die prachtige solo die erin zit. Want uh, dat is voor mij natuurlijk dan altijd weer. Uh, en uh, ja, een uh, om een positief punt om zo'n nummer te draaien Een prachtige plaat van David Gates dus Van zijn allereerste solo album En dat nummer dat heet Laurie Lee Dit is David Gates voorstellen waarom ik dit lekker vind? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, lekker, lekker, ik euh, ken ze niet. Een lekkere, lekkere, dikke Hemond. En uh, ik ben een beetje Hemond gek geworden, want uh, ik was laatst ergens, daar uh, zag ik een deur openstaan en dat bleek een magazijn te zijn of een, een, een, een opslagplaats van een, uh, van een van een muziekwinkel. En die man is overleden. En dat spul dat stond er allemaal nog. Dus ik kijk daar even binnen. Ik loop zo even naar binnen en ik zie daar een oude Lesliebox staan. Voor muzikanten weten wel waar liefhebbers weten wel waar het over gaat. En uh, daar stond er een oude Lesliebox. Ik zeg, uh, wat kost dat ding nou? Als die man nemen mee. Nou, nee. ja, denk, dat heb ik mooi meegemaakt. Hè? Ja, die heb ik mooi meegemaakt. Hij was niet helemaal in orde, maar morgen wordt hij gerepareerd. En dan, uh, dan kan ik lekker echt hemel spelen. Oeh, dat Heerlijk. is zo lekker. Lekker is dat met zo'n zo echte Leslie, zo'n vet, zo vet geval erachter, weet je wel. Echt je ja. ouwe scheurbak. Nou, en dat is, uh, dat is lekker. Goed, David Gates was dat dus met Laurie Lee van uh, de LP First. Uh, de eerste soloplaat van David Gates. En nu? Ja, wat dan? En nu? Oh, ja meneer Jansen, <laughs> het kan recht lopen. Ja, het kan wel nou lopen natuurlijk. Dat hebben we al uh, vorige week hebben we het overgeslagen. Omdat we vorige week zo lekker met die grote drie bezig waren. En hadden we ja. gewoon geen zin in. En nou, dat past het er ook gewoon niet tussen. Die jury die, die is dan ook wel knettergek, hè? <laughs> ja. Die gaat een beetje vanuit die kelder die gaan zitten sms'en. Nou ja, de, de rare mensen zitten ze nog een beetje tekst te kijken ook daar. Ik dacht dat die televisie uit de kelder had weggehaald. Maar ja, maar het blijkt er nog te staan. Want jij, jij kreeg een sms'je ja. van de jury. Ik wist niet dat die oude mensen dat al konden. Ja, joh. Ik wist niet dat eens ze, dat ze mobiele telefoon hadden. Ik wist niet eens dat de jury mijn nummer had gekregen, meneer. Nee, ik weet ook het niet het. welk jurylid het is. Welke nee. van de drie? Welke van de drie? Nou ja. Is gewoon een keer CFM boven bij mij met mijn telefoon? Dat ja, snap ah, ik het ook ja, weer niet. Ja, ja, ja, ja. Nou, dan weten we het wel. Oké, er is weer zo eentje die anoniem wil blijven, zeker. <laughs> ja, <laughs> van Die Een van die notabelen die uh, niet naar de voorgrond willen treden. Nee, nee precies. Maar uh, we gaan een koude lopen doen. En wat hebben we vandaag? We hebben vandaag uh, Don Rosenbaum. Ah! Ja hoor Dat is een leuk liedje Is dat een leuk liedje? Ja dat is een leuk liedje Swimming into deep water Ja dat klopt Ja dat, dat weet ik gelijk natuurlijk Want hij heeft maar één hit gehad geloof ik die man ja. Swimming into deep water Maar Nederlands. Er staat weer wat tegenover Ja dat zal wel heel erg zijn Bovendien is het dan helemaal Nederlands Want Don Rozebaum was een Nederlandse jongen Ja En uh, die had er een hele grote hit mee Swimming into deep water kan. Why do I do all the things Een rozenbaum. een rozenbaum. Maar jij zegt dat het een Nederlander is. Ja. Dan vind je een rozenbaum. Ja, dat zijn we Dat is een Duitse de... naam, ja? Ja, dat zijn de Duitse namen. Maar zijn wel meer Nederlandse met een Duitse naam. Ja. ja. Oh. Hout Jansen bijvoorbeeld. Herr wir... Herr Schmidt, ook so een Duitse nee. Flik, Flik, ja, klaar. Ja, Hef Flik van de Gestapo. <lacht> Madonna, <lacht> ja dat nog niet? Heb Madonna mit met de big boobies? Ja. Ja Jawohl. Ja jawel. Ja. Maar, maar. Ja. jetzt Maar. Maar. Maar. Maar. Maar. ja? Maar. Maar. rar laufen, Maar. Maar. Maar. Maar. Maar. Maar. ja? Ja. Maar. Maar. Ja meneer Jansen, het kan heel lopen. Ja, dat kan zie gaan raar ra lopen, ja. ja okay. Wie hebben jetzt uh, Ronnie Ruisdaal? Wie? <laughs> ja, ik zal het in Nederlands doen. Ronnie Ruisdaal. Ronnie Ruisdaal. Nooit van gehoord? Nee, ik ook, ik ook niet. Ik... Uh, ja. Met een heel mooi nummer, ja. Ik denk dat het, ik denk dat het alweer ten krommend is. Maar goed, ik mag <laughs> ja. niks zeggen. Dus... Ik kan niet later dan de jury over. Ik heb ja. ook die knoppen beneden even afgesloten hier. Ja. Zij kunnen niet meer op de knoppen drukken, ze moeten me dus een sms'je sturen voortaan. <laughs> Ah, ah. Laat nou ja. de jury maar een sms'je sturen tijdens een nummer wat hij ervoor vindt. En dan kan ik zelf hier de knoppen bedienen. Ja, dat gaat veel, veel beter. Ja, dat veel holder, Want normaal gesproken als hunnen het doen, hè, dan krijg ja. je dit effect zo. Ja, ja. Van, uh, hoppakee. Zo, alles tegelijkertijd, ja. en dat schiet toch allemaal niet op? Het komt door al die trilvingers. <laughs> <Ja. laughs> het, het zijn knoppen van 2 bij 2 centimeter. Ik heb ja. extra grote voor ze erop gezet. Ja, nou, we doen het gewoon zelf. Ja, we doen het uh, zelf. Maar, maar wel, wat, wat gaat die, die dan zingen? Ronnie Ruijsdahl gaat zingen dat hij al jaren uh, zijn beroep heeft. En dat is al jaren truckchauffeur. Oh. Oh. Nou, hij met een lekker band zeker. Ik hoop het wel. <laughs> zijn motor doet het in ieder geval wel. Weg. Wat een mens nog meer kan dragen. De ik kan zo het genieten, van de koeien in de wijn. veld met rode bieten, op de weg voel ik me vrij. Ik ben zo blij met het leven, ben al jaren chauffeur. Zee Je hebt iemand stakkgaard bij, zie je. Oh. Oh, lekker band. Ja. <laughs> zo, daar zijn we ook weer vanaf. Klaar. Oh God. Um, ja, maar de jury heeft nog geen knoppen. Nee. En ik denk dat een batterij van de telefoon leeg is of ze weten echt niet hoe het werkt. Nee, kan ook. We hebben één sms Hebben ze dat niet uh, twee weken geleden al mee begonnen om dat te sturen naar hem? of zo dan? Dat zou het kunnen zijn. Ik krijg wel over twee weken weer een sms wat we met deze plaat aan moeten. Ja, dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Ja, ze doen lekker zelf beslissen. Ja. Zou ik het dan een keertje goed doen. Ja. Zoals het hoort. Ja. Gewoon even een heel simpel, gewoon zo. Ja. Klaar. Ja. En niet, dat, niet dat, dat dit er nog bij komt. Of uh, dit erbij komt. Ja. En dan uh, dit er weer bij komt. En dan die er weer bij komt. Schiet toch allemaal op dit? Nee. Ik denk dat we toch maar eens een keer naar een jongere jury moeten gaan. Ja, denk ik wel. Net, uh, ja, oké. Okay. Goed, nou, dat was hem dan. Hij is weg. Uh, meneer uh, Ruisdaal die ligt nu aan gruislement hier op de grond. Even de stofzagen eroverheen. En uh, de brokstukken die, we, die, uh, die, die spoelen we nog even door het toilet. We ja. we in ieder geval zeker weten dat we er vanaf zijn. Uh, nooit meer zullen horen op uh, dit, uh, dit station. Nooit meer. Hij is... Ja, ik moest even naar de wc lopen, dat duurt even natuurlijk. Ja, ik stap het. Goed, nou ja, dat, dat doe je me in je eigen tijd. Ja, neem ik even Oké, okay, we gaan snel lekker verder, jongens, want we hebben nog hele leuke muziek te draaien. Nou, vooral ook dankzij Nabil, die hier in de studio zit en die een hele tas vol met LP's meegenomen heeft. Uh, dat is leuk, want daar kunnen we lekker uit kiezen. Ik heb hier een LP in mijn handen waarvan ik eigenlijk uh, weet dat hij uh, Third heet. Dus de derde. Dat schiet toch? Maar dat net First. Uh, ja, nou, het Third. Hij is opgenomen in januari, februari, maart 1971 in de Soundpush Studios in Belaricum. De engineer was Dick Bakker. Het, de foto was ontworpen door Nico Venneker. En hij was produced by Shocking Blue. En het leuke van deze plaat is dat ik eigenlijk, tot mijn grote schande misschien wel, moet toegeven dat er geen één nummer op staat wat ik ken. Er staat geen één hit op. Tenminste, niet dat ik weet. Die well, niet aan hit in de, in de, in de grote van Venus... Of Never Marry a Railroad Man. Of uh, uh, Killer Joe. Of dat soort dingen. Er staat helemaal niks van op. Dus ik kijk naar één van die. Dus ik heb er gewoon maar eentje. Ik heb er zomaar één in de blind uh, gekozen. Zou ik je wat uh, vertellen? Nou. Third album. Ja. Is niet een derde album. Oh? is een vierde. Oh. Ze begonnen met Beat With, Beat with Us. 1968. At Home. 1969. Scorpio Dance. 1970, ja. Shocking Blue 71 en daarna pas, ik zeg het zelfs een keer vierde, vijfde album al. Zo. Uh, third album is daarna pas gekomen. Nou ja. Daar zijn ze live in Japan gegaan, naar Japan gegaan. Oké, okay, nou, maakt me al wel ook niet uit. Leuk om te weten. Uh, er, staat, er staat op, third, dus ga je ervan uit dat het de derde plaat is. Maar dat, is het, uh, dat weet je dus kennelijk niet. Als je een Nederlandse rockband, hè? Ja, ja, weet ik. Maris Veres uh, was de zangeres, intussen helaas al overleden. Ja. Uh, Overleden op 2 was, december 2006 Volgens mij was Klaasje van der Wal de drummer uh, Basgitaar uh, Basgitaar Cor van der Beek op de drums. Die was de drummer. En Robbie van Leeuwen deed de gitaren. En schreef ook het meeste werk. En Robbie van Leeuwen die kwam weer uit een andere beroemde Haagse band. Namelijk The Motions. Jawel. Ja, daar, daar kwam hij dus uit vandaan. En later heeft hij dus uh, Shocking Blue opgericht. Hij heeft ook nog eens een keer wat met Rick van der Linde gedaan. Uh, maar daar ben ik even de naam van kwijt. Het was een project met heel veel synthesizers en zo. Dat hebben ze Mistral heette dat, ja. Ik weet het weer. Het schiet me zo zomaar te binnen. Mistral. Mistral, project ja, met trick van de linden samen. Goed, nou, van deze third album van uh, Shocking Blue, drive we love, sweet love. Hier is Shocking Blue. <tied> Van Shocking Blue was natuurlijk in 1969 uh, hun allereerste hit. Was Send Me A Postcard, Darling. En uh, wat, waar ze natuurlijk vreselijk beroemd mee zijn geworden is Venus. En dat is wereldwijd een gigantische hit geweest. Zelfs nummer 1 in Amerika. Nou, dat uh, maak je niet zo vaak mee. Er zijn nog maar één of twee bands uit Nederland die dat ook gepresteerd hebben. Uh, waaronder de T-Set bijvoorbeeld met Mabel Abin. Die hebben dat ook gered. Uh, maar Venus was dus in 1969 een gigantische hit. En het gerucht gaat... Gerug gaat dat het in Amerika een grote hit geworden is, dat Vinus. Uh, omdat ze dachten dat, uh, dat die, die Maris Veres een soort Michael Jackson was. Dus een, een klein jongetje was. Dus dat. dat... Ja, dat heb ik wel eens gehoord, dat verhaal. Ik weet niet of het waar is, maar dat heb ik wel eens gehoord vertellen. In ieder geval was het nummer één. Dit was van een uh, third album, zo heet hij. Maar het is helemaal de derde plaat niet, want ze hadden er al een Vierde vier voor gemaakt. Um, en uh, ja, er staat ook geen één grote hit op. Ik denk eigenlijk ook een beetje dat het al een beetje de nadagen waren. Ze zijn nog wel een tijdje doorgegaan, maar niet meer in de tijd van uh, de grote hits zoals Venus en Send Me A Postcard en uh, Never Marry A Railroad Man en dat soort dingen. Uh, shocking Bloeders met Maris Verus, Robbie van Leeuwen, Klaasje van der Wal op Basten en Cor van de Beek op drums. Goed zo. Nou, verder. Met muziek. Muziek. Nina Simone. En ik vind het een van de. aller... aller ik heb het al eerder gedraaid toen ik zelf die LP mee had. En ik vind het eigenlijk een mooie gelegenheid, nu Nabil hem meegenomen heeft. Uh, vind ik het eigenlijk weer een mooie gelegenheid om dit nummer nog eens een keer te draaien. Ik vind het echt een van de allermooiste nummers die Nina Simone ooit gemaakt heeft. En ze heeft heel veel mooie dingen gedaan. Maar dit vind ik toch persoonlijk... Ja, ik heb iets met dit nummer. Ik weet niet waarom. Maar ik heb iets met dit nummer. So, een nummer uit... Uh, 63, 62, 63 ongeveer. Toen heeft ze dit opgenomen. Uh, het komt natuurlijk oorspronkelijk uit de opera Porgy and Bess. Uh, van uh, George en Ira Gershwin. En uh, ik vind het... Ja, ik ga het toch nog een keer draaien. I love you, Porgy. Hier is Nina Simone.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 Kim It's going to be like dying, Poggy, when he If you can keep me, I wanna stay here with you forever. Niet mooi. Piano speelt ze zelf. Nina Simone. En met alleen maar bas en drums. Uh, het is vroeg, jaren zestig opgenomen. Uh, I love you, Porgy. En dat is natuurlijk van George en Ira. Gershwin. En nou komt er iets leuks, dames en heren. Want ik, weet, ik heb hier een singeltje. En daar staat niks op. Een wit label, een wit hoes. Helemaal niks. Dus ik weet absoluut niet wat het is. we gaan er gewoon bij sluiten. Tot uh, na het nieuws. Tot zo.